Mark Visser met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Brussel de top over de schuldencrisis in Griekenland. De leiders van de 17 eurolanden moeten de knoop doorhakken... over een nieuwe miljardenlening aan het noodlijdende land. Volgens minister De Jager heeft Griekenland tot 2014 nog eens 90 miljard nodig. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... voerden gisteravond achter de schermen al overleg. Ze werden er volgens De Jager over eens... dat banken en andere financiële instellingen substantieel moeten meebetalen... aan een nieuw noodplan voor Griekenland. Op Kennedy Space Center is de laatste vlucht van een space shuttle tot een einde gekomen. De Atlantis landde even voor 12 uur Nederlandse tijd op de basis in Florida. Met het pensioen van de Atlantis, en eerder al van de Discovery en de Endeavour... komt er een einde aan 30 jaar Space Shuttles. Samen hebben ze 135 ruimtemissies uitgevoerd. duurt nog zeker 5 jaar voor de Space Shuttle een opvolger krijgt. Voor ruimtereizen zijn de Amerikaanse voorlopig afhankelijk van Soyuz-raketten uit Rusland.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 loopt een onderzoek of er een verband is tussen de dood van die patiënten en de multiresistente bacterie. Resultaten daarvan worden in september verwacht. Vooralsnog noemt Namme een opnamestap voorbarig. De drie leidinggevenden van Chemiepak, die worden verdacht van brandstichting, blijven op vrije voeten. Het beroep dat het OM tegen hun vrijlating had ingesteld is afgewezen door de rechtbank in Breda. Drie werden eind vorige maand opgepakt voor betrokkenheid bij de grote brand in Moerdijk in januari. Het weer bewolkt en af en toe zon, ook kans op een bui bij een graad of 20, morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is een aanrijding geweest op de A10, de ring Amsterdam bij Knopende de Nieuwe Meer, richting Zaandam. Bij sloten zijn twee rijstroken dicht. Daardoor is op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij het knopen de Nieuwe Meer ook de verbindingsweg naar de A10 richting Zaandam dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...met zijn nieuwe album Roel van hoorde je en Baby Get Higher. Met het nieuws van vandaag, de Amerikaanse space shuttle Atlantis is donderdag in de VS geland... ...rond 6 uur plaatselijke tijd in de ochtend. Daarmee komt na 30 jaar een einde aan de reizen van de Amerikaanse ruimteveren. En Apple zal in de eerste helft van 2012 het meest waardevolle bedrijf ter wereld zijn... Momenteel moet het alleen ExxonMobil, dat 410 miljard dollar waard is, voor zich deelden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Veiligheid heeft duizenden nutsbedrijven en overheidsinstellingen gewaarschuwd dat ze mogelijke doel doelwit vormen van de geweldige extremisten die banden hebben met het terroristennetwerk Al-Qaeda. De waarschuwing spreekt over geweldige dadige extremisten die zich onopvallend in cruciale bedrijven kunnen hebben genesteld. Ze zouden een positie willen gebruiken om geweld te plegen of door cyberaanvallen uit te voeren. Cyberaanvallen, hoor je steeds vaker. Het zijn, um, zijn gewoon aanvallen, maar dan gewoon via het internet bijvoorbeeld, of gewoon via computer. En dat wordt steeds meer gebruikt en dat schijnt dus ook heel erg gevaarlijk te zijn. En twee derde van de Fransen wil niet dat Nicolas Sarkozy bij de presidentsverkiezingen in april 2012 wordt herkozen. 60% denkt ook niet dat het zittende Statof wordt herkozen als hij zich uh, kandidaat stelt voor tweede Amstertermijn. Dit blijkt uit een uh, opiniepeiling die woensdag is gepubliceerd in de Franse media. Vandaag in 1960, voor de allereerste keer, krijgt een land een vrouw als regeringsleider. Dat land Ceylon, huidige Sri Lanka. De naam uh, van de vrouw is Sirimavo ba Bandarakine. Het is maar dat je het weet, ze is 44 jaar en dochter van de vroegere, vroegere minister president Vandaag in 1998, de Britse piloot Brian Milton vliegt in een ultralicht uh, vliegtuigje 121 dagen rond de wereld. En vandaag in 2002, de Duitse Michael Schumacher schrijft de story door zes wedstrijden voor het einde van de Formule 1 seizoen al de wereldtitel te veroveren. Het CFM weerbericht, vandaag wisselend bewolking met wat zon en kans op een bui, matig noordelijke wind, max temperatuur in stand voor 19 graden. Morgen overwegend droog met wolkenvelden, velden en wat zon, matige noordwestenwind. Max de temperatuur Zandvoort 17 graden. Wurden we the fires hier? Lekker zeg, Earth, Wind and Fire. En in de Stone. Zometeen gaan wij bellen met Ron Brouwer. Hij is van de organisatie Festivallen hier in Zandvoort. Want aanstaande aan zaterdag vindt het Tropicana Festival plaats. Wat het is, hoor je straks van hem. Het is bijna kwart over één. Goedemiddag, zie je luistert naar GFM Zandvoort. De lunchshow met nu Sam Sparrow met Klingrap. Rap. But baby, no, it just can't be uh, No, no Ooh. Oh, Honey, you're just too clingy hey, hey. And now you need to set me free Come on, set me free You see, I went outside to take a stroll And when I came back, I had tennis balls From you Ooh. Like when you're walking down the street Doing what you do And you step into some gummy stuff To your you shoes Oh, that reminds me of you Oh, you must have thought I was your snack Because you're sticking to me like cling wrap Oh, you must have thought I was your snack Because you're sticking to me like Because you're trying to run my life no, no, no, no, no, no, no, no, no, You're causing me a lot of strife I'm gonna cut you off, now let me get my knife mm -hmm. I said, where's my knife? Where's my knife? You see, I got enough friends that can fill so They suck up, they give me some room And just back the fuck up, Whoa. Like you're washing your clothes at the laundromat and you pull them out the dry and they stick like static. Ooh, that's what you do. You must have thought I was your snack because you're sticking on me like cling wrap. Oh, you must have thought I was your snack because you're sticking to me like cling wrap. When really Cause your bus, your I need you like I need 15 spare tires It's always Donald i'm and I'll see you fly it's the click wrapped <laughs> Sam Sveira is echt zo'n artiest die zo goed is, maar we, zo weinig mensen kennen. Hij heeft zoveel goede platen gemaakt, waaronder ook Black and Gold. En dit was Kling Rap. We gaan even door met het uh, volgende. Want uh, aanstaande zaterdag is door het heel dorp zal een Braziliaanse samba-band met danseressen de Caribische sfeer erin brengen. Aan de telefoon hebben wij Ron Brouwer, organisator muziekfestival Zandvoort. Ron, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe zal de avond eruit gaan zien? Nou, in ieder geval heel tropisch, denk ik. Uh... Als het weer een beetje bij zit Ja dat, dat is een, een, tropisch, een tropisch festival um, wat, wat gaat er allemaal gebeuren Gaan er bands optreden Wat, wat, wat gaat er allemaal plaatsvinden Ja vanaf uh, 7 uur Ongeveer half 8 uh, Loopt er een uh, drumwind Brusseljaars drumwind Door het hele dorp uh, Met danseressen en, en Dat soort dingen allemaal uh, Helemaal gezellig En die uh, trommelen uh, iedereen op om naar het centrum te komen, want uh, er staan weer vijf uh, gigapodia's uh, in, in het hele centrum. Oké. Okay. Met allerlei uh, gezellige salsa bands. Dus, en die gaan uh, om een uur of half negen beginnen die te spelen, Ja. tot uh, een uur of één. Oké, okay. kan je het een, be een beetje vergelijken met het, uh, het vorige evenement, die plaatsvond in Zandvoort? Uh, nou, dat hoop ik niet. Met, uh, Nee, oké, okay, maar het is wel hetzelfde principe Dus met vijf podia's door het ja, hele dorp Het is uh, hetzelfde principe uh, Er is één kleine verandering De het podium van de Eindehalve straat Is een stukje uh, opgeschoven En okay. uh, die staat bij Chef Amigo Oké, okay, dus Chef Amigo okay. dus um, Maar een stukje in het uh, centrum ingeschoven, zeg maar Ja, welke bands, welke bands Gaan er optreden? Nou, dat ga ik je vertellen, ik ben niet zo goed in, uh, in het Spaans Maar, uh, <laughs> Succes <laughs> Op het Kerkplein er staat uh, Gerardo Rosales Ila Crisis. Dat schijnt uh, giga uh, goede uh, artiesten te zijn die, die echt uh, de boel helemaal losmaken. Uh, maken. Okay. Uh, op het gasthuisplein staat uh, Edsel Juliet La Bandada Loca. Zoiets als ik het goed zeg. <laughs> ja, ja, ik snap het. <laughs> Even kijken, in de Middenhalve Straat uh, bij Neuf in de Tien, -Tien uh, staat uh, de Tropical Sound. Ja, dat kan ik makkelijk uitspreken. Dat is makkelijk, ja. Uh, de Einde uh, staat uh, Sabroso. En op het Dorresplein bij die Ying staat uh, La Mis Oké, okay. nou te gek. Dus die moeten de boel helemaal, uh, helemaal losmaken dat iedereen begint te dansen. Ook al wil je niet, dan ga je toch dansen, zeg maar. Ja, nou laten we hopen dat het weer ook mee zit. En uh, nou, het vindt plaats aanstaande zaterdag. Rond een uur of zeven gaat het beginnen. En kom allemaal naar het dorp voor het uh, Tropicana Festival. Ron, hartstikke bedankt. Ja, jullie ook bedankt. En uh, ja, natuurlijk veel plezier zaterdag. Ja, dat komt helemaal goed. Komt het helemaal goed. Gekomen. Helemaal mooi. Ron, dankjewel en een hele fijne middag verder. Ook bedankt. Succes voor de uitstelling.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 Fem, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerries Jury Nicola. In The guests of the Swedish House Mafia And save the world And before a plaat from 1976 I know nog goed. Tin Lizzy and the boys are back in town Ja, de Tour de France, de week van de waarheid. Misschien ook wel de dag van de waarheid. Want uh, vandaag een etep, uh, etappe op de hoogtepunt van de Calibier. Nog niet eerder vertoond in de geschiedenis van de Tour de France. De finish van de 18e etappe ligt op uh, 2,6 kilometer hoogte. De koninginrit uh, telt 200,5 kilometer en gaat om um, uh, half twaalf uh, van start. De finish van de winnaar uh, wordt verwacht ongeveer om uh, 10 voor 5. Hoogste finish ooit, de start is in het Italiaanse Pinerolo, dat nog nooit eerder een startplaats was in de Tour. De beklimming van de Calibier stond al uh, vaker in het routeboek van La Grande Boucle, maar uh, Calibier Ser de Frans niet heel goed, was nog nooit in een finishplaats. De reden dat de uh, organisatoren voor deze aankoop kiezen is, het, uh, is de reden dat het precies 100 jaar geleden is dat de Calibier voor het eerst een bedwongen werd in de Tour. De finish getrokken op 2,6 kilometer hoogte is uh, de hoogste in de geschiedenis van de Tour. Het verdringt de aankomst van de uh, 1986 op 2,4 kilometer hoogte op de Col de Crayon. En uh, Italië-Frankrijk uit de Italiaanse streek Pignotte trekt het uh, peloton terug Frankrijk in via de Col de Angel. En een beklimming van de buitencategorie die opdoen naar 100 km koers verlaten de renners Italië. Onderweg komen de renners onder andere de Col de Angel, 2,7 km hoge. Waar de eerste renner 20 punten voor het bergklassement verdient. Volgen nog twee calls van de buitencategorie Col de Dussard, 20 punten. En calabier serre 40 punten. De enige tussentrind van de dag is na al. 46,5 kilometer koers. Aan de eerste Nederlandse etappe zegen ooit... ligt aan de Calibier de, ten grondslag... ...Theo Middekamp bedwong op 4 juli 1936 de Alpereus... ...afvolgens hij in Grenoble als eerste over de finish kwam. Dat is dus de achtste etappe van de Tour de France. En laten we hopen dat de Nederlander iets kan uitrichten. De kans is klein, maar... De verwachtingen zijn dat de favorieten het er een beetje gaan maar maken. Ik hoop ook komt het door. Lijkt me leuk. Nieuwe muziek nu. Dit is de nieuwe van Jonathan Jeremiah. I've been, feeling, I've been, feeling, I've been but there's no way out. I've been I'm a wandering, yeah. I said, I'm wondering how you know regret. I'm a wandering, how you know regret. I said, I'm wondering how you know regret. You got. ...nog in Rotterdam bij het North Sea Jazz Festival. En je hoorde... ...I Wanna Be Your Lover. Zometeen het cabaretfragment van de week. Wie het is, hoor je zo. Plaatjes aanvragen kan natuurlijk nog steeds. 023-573-1969. Dus 023 573-1969 voor jouw favoriete plaat. Aldo deed dat ook. Hij voegde, like a G-Sicker aan. Dit Far East Movement. Popping bottles in the ice.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 Gehoord van de County Crows nou, Er schijnt een reden voor te zijn Want de zanger Adam Durridge Gaf uh, onlangs zelf Het antwoord op zijn uh, Facebook pagina Hij zegt ik was knettergek en had Medicijnen nodig Dat is dus de reden waarom je tijd niks van de County Crows hebt gehoord qua nieuw materiaal Dit is een oudje van ze Mr. Jones Het is dus, uh, kwart voor twee. Goedemiddag, de lunchshow hier op ZFM En het is tijd voor het cabaretfragment van de dag. En ik heb er één gevonden waar ik enorm om moet lachen. Het is van Jochen Meijer. En de titel is Skihuttenmuziek. Kijk, daar kwam ik aan op Curaçao. Ik ben maar op Curaçao. En voor de mensen die er nooit geweest zijn, de moet je meestal drie weken op de koffer wachten. Heb je nog één week vakantie? Lekker chillen! Maar na zo'n vliegreis voel je als man.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 Maar een vriend van mij, die was een vreemd gaan terwijl hij getrouwd was in Nederland. Getrouwd, Althans als getrouwd, getrouwd. Ik zeg altijd, mijn vriend heeft een sprookjeshuwelijk. Als hij thuis komt, zit er een heks op de bank. Het is wat gebeurd, ja. Die was vreemd Curaçao. Drie jaar later zit hij met zijn vrouw Brenda Breedheup op de bank. Gaat de deurbel. wel? Wie zit voor de deur? Quazy, jij zegt papa een probleem en hij heet Wesley.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 opeens een ski zou zien. Dat kan niet. Ken je Stef Bos? Zeg Stel Stef Bos opeens een ski zou zien. Krijg je dit, let op. <tie> Hallo. <tie> doma, maar. Een toppertje... En een brezer aan ons. Okay, okay. tot, tot, tot. -to -to -to. Op mijn water schoeder. Dan mijn tot de rug. Tot de rug naar jou, papa. Als VOF de Kunst opeens André Hazes gaat doen, dat kan ook niet, dat kan niet. Ik heb een brief van de moeder, die al gaan hem staan, staan, staan. Ik vind hem vast een Maar Luister, luister, luister, luister. Als, als, als Henk Westbroek opeens Kinderen voor Kinderen gaat zingen, dan gaat het mis. Daar word ik een hele vieze, smerige man van. Als dat kan niet nadoen. Kom je strakjes bij me spelen, want ik heb een nieuwe p... Zo waar, waar, waar, waar is jullie gedroomd? Ik ben niet ka, ka, ka, ka, dan zou ik een stroom. Kijk, ik ben echt wel. Maar luister, luister, als een kindervriend opeens Henk Westbroek gaat naarhoeken, Dat kan ook niet. Wordt er veel vieze van, krijg je dit? Kind had ik een vriend Waarmee ik alles deed ah. nee, Maar luister, luister, luister Als Herman van Veen Opeens een heel vies liedje gaat zingen kan ik Dat kan ook niet, echt Als je dit hoort, draait ze gewoon in zijn graf maar? Hij is ook niet dood Ik heb een klein wit bolletje Maar laatste, tot slot, tot slot. Abel die Herman van Venen doet. Ken je Abel nog? Lijkt er bij op mij, tot slot. Dus, abel die Herman van Venen doet. <hijen> <hijen> <hijen> Spetter, pitter, pater. Een keer in het water. in de water. I'm the double line. Van een van het beste albums aller tijden, No Jacket Required van Phil Collins. Je hoorde I Don't Wanna Know hier bij ZFM Sand The Lunch Show. En zo eindigen we editie voor vandaag. Morgen zijn we er met de laatste van het week. De weekend, het weekend komt eraan en we gaan morgen bellen met zangeres Dide. Zij is van het beentje Ape Not Mice. Een opkomend beentje, heel leuk beentje. Morgen spreken we haar... Ook hebben we natuurlijk weer het lunchrecept van de dag en het cabaretfragment van de dag. Hele fijne dag verder en ik spreek je morgen. We eindigen met een hele goede plaat en een lekkere plaat om mee te eindigen. Elbow, one day like this. My lips are thin